Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet heeft een miljoenencontract met Deloitte verbroken. Het accountancy en adviesbedrijf zou een ICT-project rond de inhuur van personeel uitvoeren, maar laat het volgens minister van Nieuwenhuizen afweten. Het project zou ruim 6 miljoen euro gaan kosten. Een groot deel van dat bedrag is al uitgegeven. Het is nog niet duidelijk of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat op Deloitte zal proberen te verhalen. Eind vorig jaar waarschuwde het bureau dat grote ICT-projecten van Deloitte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 de Rijksoverheid toetst van Nieuwenhuizen al dat er problemen waren. Daarop kreeg Deloitte extra tijd om de boel op orde te krijgen, maar zonder resultaat.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 De man die gisteravond na een wilde achtervolging van Duitsland naar Nederland werd gearresteerd... was eerder die avond betrokken bij een incident in Duisburg. De Duitse politie verdenkt hem ervan dat hij een verdacht pakketje heeft neergelegd... in een winkelcentrum in die stad. Het winkelcentrum werd na de vondst van dat pakketje urenlang ontruimd. Uiteindelijk heeft de Duitse explosieve opruimingsdienst het onschadelijk gemaakt. Die man werd na een lange achtervolging opgepakt in Amsterdam... nadat de politie de banden van zijn auto had lekgeschoten...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 De jongen van 17, die ervan wordt verdacht... een kind van een balkon van het Tate Modern in Londen te hebben geduwd... wordt beschuldigd van poging tot moord. Het jongetje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar is wel stabiel. De tiener werd zondag direct na het incident opgepakt. Bijna driekwart van de Nederlanders... verzuimt voor kortere of langere tijd van werk door levensloopstress. Stress die wordt veroorzaakt door financiële problemen... een echtscheiding of zorg voor een ziek familielid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 blijkt uit een rondvraag onder 1100 Nederlanders... door arbo -diensten en bedrijven. Ze vinden dat de problemen beter bespreekbaar moeten worden... met leidinggevende. Het weer is wisselend bewolkt vandaag... met vooral in het noorden kans op een buitje. En vanmiddag wordt het tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee. Zandvoort een zomerhit.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 na die mooie warme reis tot zonnige Spanje, vergeet ik alles. Ik denk alleen aan het Spaans. Helemaal kamerstraat van Rood.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 nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer. Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar eh, moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè? Ja? Die heeft net zoiets meegemaakt. Ga weg. Ja. Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niet van verteld.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 Ik kennis zorgen voor een koekie bij de thee En met piepers kennis grillen als je bleef er het niet heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loop vooruit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 En beleefd heb ik gezegd Als ik wist dat je zou komen had ik de loper uitgelegd Een kopje tegenzet en de visite afgezegd Waarom heb je mij dit niet even verteld Een briefje geschreven of opgebeld U hoort de muziek van Doris Want als ik wist ik dat je zou komen En daarvoor hoorde u tante Leen Tezamen met Korstein en Doris met Doris Oh Doris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 Bij moeder thuis gebleven. Al was ik maar bij moeder thuis gebleven.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 Ja, elke nacht, elke nacht, wat je maar wilt, ja dan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 Jij bent zo stil en alleen, jij moet een vriend om je heen. En daarom maak ik een eind aan al die eenzaamheid. Al is een droom wel een spijt, eens moet die waar kunnen zijn. Kijk dus niet meer achter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 De meisje van jou elke dag en elke nacht. Ik maak het geluk, is de meisje van jou elke dag, elke nacht. Wat je maar wilt, ja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 als u een stukje gemist heeft, of u wilt het programma nogmaals beluisteren? Dat kan, want iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Zometeen op de radio, Willy Verdi, ook dicht door Doorn komt eraan. Maar eerst die Fransje met Mama, nooit zal ik vergeten.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 bestaan is een slecht vergaan, want zijn hart kende slechts armoede. en hoe men het ook beziet, met onderliefde gaat het niet, nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deel door schimheid en geweld, rijk hem was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel.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 ben. Ze is van alle meisjes, de mooiste die je kent. Van de jongens van de compagnie, ik ze ideaal. Maar een meisje uit mijn drapje is het lief van.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 Met liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar...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 Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band.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 De waren juist voorbij kwam, en toen zei hij snel Nou nou nou nee, maar nou moet je toch eens kijken Wie zou er nou niet bezwijken, voor zo'n schatje, oh wat een schatje Als ik daar eens vrouwen kon, ja dan zou ik het heus wel weten Ik had geen tijd meer om te eten, ik zou haar kussen Kussen, ik zou haar kussen, van heb ik jou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 Zij gaan trouwen met diezelfde leuke meid met een hele dolle bruiloft, vol van pret en vrolijkheid. Toen het paar werd kwam en de ambtenaar het woord nam, hield hij niet de redenvoering, maar hij zonk vol hoffelijkheid. Nou, nou, nou, nee, maar nou moet je toch eens kijken, wie zou er nou niet bezwijken?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 Bij je bent mijn schat. Bij me alleen nummer één. Het liefste van al wat ik bezag. Noem jou mijn bella, bella. wonderbaar mijn liefde. geen taal kan zeggen schat. Hoe schoon hoe.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 Kusheen, kom kus me, zeg dat jij mij bemint. Zo is de werkelijkheid van mijn dromen heel ongedacht voor mij hier gekomen.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 Los van zorg en reugen laat alleen geluk mij niet toe bij dag en bij nacht. Vanaf moment dat jij kwam verschijnen, zag ik des levens schade verdwijnen. Want alles baten door jou in het zonlicht nauw, schoonder dan ik ooit had gedaan. Bij mierdebiestusje, ik zeg johling, bij mierdebiestusje, je bent dus.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 Nou had ik bezwaar, noem jij me bella, bella, wonderbaar me lief kind. Geen taal.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 Gaat pissen, je is u misschien vrij Ik zou die sport voor geen geld willen missen, al van die liefhebberij Ik wil u het hangelen zonder mankeren Vluggen op gunstige voorwaarden leren Trouwens zal u dit laat zien bij de sloop Spreu de visjes verliefd in uw sloot, Meisje, ga je mee pissen,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 Ik was op een stil de stad van voor aan de zee en zag naar was een grote kist die in de branding leef. Ik viste hem op en keek er eens in, weet een je wat ik zag? Ik zag een knapperen die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knapperen die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter taal.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 Ik maakte er een pakje van en nam de zaak weer mee. Toen ging ik naar het politiebureau, maar hetzelfde stelde mij teleur. Want ik keek een keer naar die en smit me door de deur. Oh, mijn keek een keer.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 Zo was ik veertig jaren lang in weer en wit of jou, Maar waar ik met mijn post kwam, geen mens het hebben wou. De einde raad nam ik besluit en ging naar ome Jan. Die schrok zich ook van die, en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich oh, ook van die, en brulde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar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 Dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij is al deze. Nou, je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan heel lang leven, je blijft ook gezond. Als je maar naar de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakke koffie. Wat knap de mens daar van ons. Ja. In dorp op de Velu.